Ook op Koningsdag heb ik wel wat gedaan hoor. Ik heb net al twee uur lang de tipperaden gedaan van 40 jaar geleden. En we gaan gewoon, alsof er helemaal geen Koningsdag bestaat, gewoon straks lekker verder met de Ava Show. Dat was de in 1983 natuurlijk. De Frank-Broeiengroep. frank De frank Groep En doe eens. Ik heb volgens mij al veel te veel oranje wit erop. De koek is in de borden, de komende in de karas. Ivy, weg, jij wast af. Welkom vrienden van Radio Ls 558, de affa-show met Ferry Den Hart Nut alweer bij je tot de klok van 7 uur. Het is vandaag woensdag 27 april van het jaar des Willems 2016. We zullen het eens even een beetje aanpassen aan de omstandigheden, want Zijn Koninklijke Hoogheid Koning Willem van Alexander van Huppelpup is vandaag jarig. Hij wordt, dacht ik, 49 jaar, gaan we straks allemaal wel horen. In weet je nog wel, want dan zal hij ongetwijfeld in voorbij komen. Je hoorde al uh, tussen 4 en. 6, de tipparade van 1 mei 1976 was toch wel weer eens grappig om al die oude muziekjes terug te horen en zeker die onbekende plaatjes waar zelfs de op van zegt van, nou, ik weet niet of ik me die nog wel helemaal kan herinneren. Maar goed, we gaan nu verder met de Show en we hebben muziek van Samantha Fox, van Greenfield en Cook, van Cloud van Bob en Earl, keer die nog, ABC is de leuk voor vandaag, Los Angeles komt voorbij, Cliff Richard en zijn Shadows, Cashmere Eruption, Matthew Wilder, Taylor Dane. En we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden. Hier zijn de Golden Earrings nog met een S. En het is allemaal Deze Dag, oftewel That Day uit 1966. She me behind, in my mind, I hear Niet vaak zeggen door de week, maar op deze dag, op dit day, staan er totaal geen enkele file. Dat komt natuurlijk door Koningsdag en door de May vakantie. Dit is Radio Els 558 met Ferry Den Hartog. 24 uur per dag Radio Els. Wacht, Harry waarmee ondergetekende juist kamer komt binnen denderen uit 1988. Tele-Dane en Tell It To My Heart hier in de Avenue Ben je tot de klok van 7 uur ongeveer. Het is vooralsnog een vrij rustige koningsdag, waarschijnlijk door het tegenvallende weer. Zeggen woordvoerders van de gemeente en de politie. In het centrum van Amsterdam zijn minder mensen dan vorig jaar. De vrijmarkten zijn gezellig druk, maar er zijn toch wat minder mensen dan voorafgaande jaren. Al dus een gemeente ook de politie zei aan het einde van de middag dat het rustiger is dan andere jaren, maar het is evengoed, net zo gezellig. Noemenswaardige incidenten zijn er niet gemeld, het gaat heel goed. De drukte in Rotterdam valt woensdag ook erg mee. Het is bijna een doordeweekse dag, al dus een politiewoordvoerder die aanneemt dat het slechte weer een oorzaak daarvan is. Er zijn ook geen noemenswaardige incidenten, waarschijnlijk omdat men elkaar minder in de weg zit. Er zijn wel vier of vijf aanhoudingen verricht wegens kleinere vergrijpen, zoals ook Openbare dronkenschap. En dan gaan we even naar Utrecht. Daar verloopt de Koningsdag ook uiterst rustig. Er zijn geen loemenswaardige incidenten gemeld in de Domstad. Ook in Den Haag meldt de politie geen bijzonderheden. Op het chassierveld in Breda zijn al wel tienduizenden bezoekers voor de 538. Koningsdag. Ja, dat is al een uh, jaar hè, dat 538 zo'n festival organiseert. Dat doen wij hier ook vanavond aan. En daarom gaan we maar naar Matthew Wilder in 1984. En dat is een heel mooi plaatje, vind ik zelf. Hier in de Show bij Radio L's 558, Hier is Break My Stride. That's Ook Matthew wilde tegen in 1984. Break my stride. Het is kwart over zes in de afwasshow. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. Even in mijn geheugen te graven, maar volgens mij was de Eruption, daar praten we hier over een afsplitsing van boni M. destijds. Maar we hebben het hier natuurlijk wel bijna over 40 jaar geleden, want dit komt uit 1979. One-way ticket van Eruption. Ja, klinkt gewoon ontzettend lekker. Radio els 558. Informatie. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane en de rest van de koninklijke familie hebben woensdag in Zwolle een hartverwarmende Koningsdag 2016 gevierd. Ondanks alle voorspellingen was dit de warmste Koningsdag tot nu toe, zei Willem-Alexander na afloop. De Oranjes kwamen om 11 uur aan in Zwolle en werden daar ontvangen door burgemeester Henk Jan Meijer en de commissaris van de Koningin Ank Bijleveld-Schouten op de Nieuwe Havenbrug. En ze hebben het naar de zin gehad, heb ik begrepen. Wij hebben het hier ook wel maar z'n zin, en zeker als we deze muziek draaien van Kesmeer. Ja, ken je die nog. Blijf even in 1979. En het heet allemaal Love Zwarte Wand bij Radio Hels 558. I'm not the Radio Els 558.nl, daar kun je ons horen via de player of via TuneIn. En natuurlijk op de of 1395 kHz, in het mooie daar die hele grote zender. En dan kun je bijna in heel Oost- en Noord-Nederland gaan luisteren. Je hoorde Kesmeer en Loves What I Want. De Ava Show. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. If you should tell me that I'll always be The one you'll always love so true I saw you there But even then I thought I knew That given half a chance I'd easily I could easily fall in love with you I've been too long on my own summer by myself I couldn't feel more lonesome now If I was left on the shelf Don't ever change the smile that you're smiling now And please don't let me see I couldn't feel more lonesome now If I was left on the shelf Don't ever change that smile, you're smiling now And the please don't let me see you Sir Cliff Richard, toen nog met de shadows. Het plaatje is maar liefst 51 jaar oud. Toen had hij er een hit mee met I Could Easily Fall In Love With You. Els is er trouwens uh, vandaag niet, want die moest ergens wat linten ophalen. Ik weet dat ik niet met het over ging, maar ze moest ergens een lintje ophalen. Wij gaan hier naar 1973. En wat is dat een heerlijke, lekkere platen. De Los Angeles, eenmalige hit hier in Nederland met La Malagenia En dat is allemaal gebeurd in samenwerking met de Sandy Coast, met Hans Vermeulen. En dat hoor je zo lekker terug in die muziek. Hè. Goedenavond, je luister naar Afro-Show Radio Helsbei tot 7 uur vanavond, <middels> ven mira pero si tu nos dejas pero si tu nos dejas ni siquiera parpadear, mala guenya sabe lo sabe besar tus labios quisiera Quisiera malagueña salerosa, y, decir... y decirte niña hermosa, y decirte niña hermosa, y decirte, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Es la sí, sí, Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña, Malagueña Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa ja, de Nog één keer uithalen dan. De una rosa! Goed gedaan, goed gedaan. Zo, Tom Plas komt met de papiertjes aanzetten. Ja, ik krijg van Tom Plas niks te drinken. Hij vindt uh, dat ik hetzelfde moet drinken als hij. Dus gewoon water uit de waterpak. Dus ik krijg niks te drinken. Nou ja, we gaan straks zelf wel even wat halen. Het is vandaag 27 april en dat is de 118e dag dit jaar. En hierna volgen er nog 248. En sinds 2014 is deze dag in Nederland Koningsdag. Wat gebeurt er allemaal vandaag op deze 27 april? In 1973 wordt bij Kammens Oog het eerste naakstrand voor Nederland gelegaliseerd. En in 1978 werd vandaag manneke Pis weer teruggevonden. nadat hij op 26 april 1978 gestolen was. Vandaag in 1966 besluit de Nederlandse regering tot het zenden van troepen naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Niet dat het wat veel heeft uitgemaakt hoor. En in 1961 wordt Sierra Leone afhankelijk na meer dan 150 jaar Brits bestuur. En vandaag in 1994, na het verdwijnen van de apartheid, worden de 10 zogenaamde thuislanden herenigd met Zuid-Afrika. In, 1993, of in 1983, we gaan even naar de sport toe, het Nederlands voetbal elftaal gaat in Utrecht met 3-0 onderuit tegen Zweden, Drie spelers maken hun debuut voor Oranje in het vriendschappelijke duel, Wim Hofkens, Anderlecht later nooit meer van gehoord, en de broers Erwin en Roland Koeman toen allebei uitkomend voor FC Groningen, en in 1985 wint Gerry Kneteman de 20 editie van Nederlands enige wielerklassieker de Amstel Gold Race. Vandaag in 2005 maakt het grootste passagiersvliegtuig, de Airbus A380, zijn allereerste vlucht. En dan gaan we eens kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag, op deze 27 april. Dat was in 1880 Henk Ringers. Hij was chocoladefabrikant, oprichter van Ringers, Coco en Chocoladefabriek in Alkmaar. En de beste man overleed in 1975, dus die is 95 jaar oud geworden. In 1941 werd geboren onze eigen Tineke de Nooi. Dit is natuurlijk een Nederlandse radio- en televisiepresentatrice. Zij komt uit 1941. En ik zag gisteren ergens op Facebook dat er nu ook een plein is: het Tineke de Nooi Plein of zoiets. En daar heb ik een fotootje van gezien. Ja, dat is toch wel prachtig. Want ze maakt nog steeds radio, ondanks haar inmiddels toch wel hoge leeftijd. Hans van Helden, wie kent hem nog, Nederlands schaatser, later is hij voor Frankrijk gaan schaatsen. Ik dacht eerst voor België en later voor Frankrijk. Hij komt uit 1948 en uit 1959 komt China Easton, zij is vandaag jarig. Zij is natuurlijk een Schots-Amerikaans zangeres en ook actrice. Vincent Bijlo, Nederlands cabaretier en columnist feliciteren wij vandaag. Hij komt uit 1965. En natuurlijk Willem-Alexander de Nederlander, koning van Nederland. Hij werd geboren in 1967, dus is nu 49 jaar oud. Dus dat zal volgend jaar wel feest worden, want dan wordt hij 50. Dan gaan we eens kijken wie vandaag het tijdige voor het eeuwige verwisselde. Dat was in 368 Theodorus van Tabernesi. Hij werd ongeveer 56 jaar oud. Hij was een Egyptisch heilige. En in 1404... Overleed op 62-jarige leeftijd Philips de Stoute, hij was hertog van Bourgondië. En in 1656 overleed op 60-jarige leeftijd Jan van Gooien, Nederlands schilder van landschappen. Ik heb nog bij hem in de straat gewoond, ja, vroeger, in de Jan van Gooijerstraat. In 1971 overleed prinses Armgard van Kram op 87-jarige leeftijd. Wie was dat, zou je zeggen? Nou, dat was de moeder van prins Bernhard. En in 2000 overlijdt Vicky Sue Robinson op 45-jarige leeftijd, Amerikaans theater, filmactrice en zangeres. En in 2001 overleed Jack Murdock op 78-jarige leeftijd, was een Amerikaans acteur. En dan hebben we de overledenen alweer gehad. Het is vandaag de heilige Situ Lombarde, die overleed in 1272 en dat wordt vandaag gevierd. In 1989 hadden we de laagste minimumtemperatuur, min 2,2 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was in 2007, 27,3 graden. In 1902 hadden we de langste zonneschijnduur, maar liefst 14,6 uur. En in 1983 de langste neerslagduur van 8,4 uur. En we hebben nog een bijzonderheid, want in 1951 regent het in Uckel op 27 en 28 april, onafgebroken gedurende 29 uur, meer als een etmaal. Dat Uckel, dat is een stuk van Brussel, ik weet ook niet waarom het bij Wiki erbij staat, maar soms staan er van die weerfeitjes en er zal wel een weerstationnetje daar zijn. Dan is het alweer tijd geworden hier in de Show voor het tweeluik van ABC. We gaan luisteren naar The Luke of Love uit 1982 en When Smoky sings uit 1987.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 Radio Els. Dat je met Koningsdag, ondanks het slechte weer, wel een lekkere vrije dag hebt gehad, zit je nog aan de warme hop, dan kan ik me voorstellen dat alles een beetje later is als anders. Dan wens ik je uiteraard smakelijk eten. Zit je al met je handen in het sop, dan wens ik je daar natuurlijk veel succes bij. Maar misschien zit je al lekker in de bank met wat oranje bitter of gewoon een lekker blikje bier. Dat kan natuurlijk allemaal. Verspreid, verspreid vallen buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Lokaal komen hagel en onweer voor. Het wordt maximaal 8 tot 10 graden in het. En de noordwestenwind is matig tot aan zee, vrij krachtig. Later in de middag en avond nemen de buien af en klaart het vaker op. Vannacht koelt het af naar waarde tussen de 4 graden aan zee tot lokaal rond het vriespunt in het binnenland. Morgen trekken er, er overnieuw opnieuw buien over het land, soms met hagel en lokaal ook weer wat onweer. Het wordt 9 tot 11 graden en de westenwind is daarbij matig tot vrij krachtig. Er zijn verder geen waarschuwingen. We gaan eens even naar de rapportcijfers kijken voor morgen. Het fietsweer krijgt een 3-golfweer, een 4-wandelweer krijgt een 5 En het zeilweer is helemaal niks, want die krijgt maar een 2 shine nog gedraaid in de uitvoering van de Rolling Stones, hè? de Harlem Shuffle uit 1969, maar dit is de uitvoering van Bob en Earl. Weer is voor je opgezocht in de Ava -show bij Radio Els 558. De Ava Show. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Save me, take me away to the moonlight, the people around me don't zo werd het alweer 10 voor 7 bij Radio Els 558, de af -show met ondergetekende Ferry Den toch nog eventjes bij En Daarna gaat Radio Els natuurlijk gewoon weer 24 uur per dag door, non-stop. Je hoorde Cloud en uh, hun doorbraak in 1979, save me, ja, is een leuke plaat. Dit ook trouwens, Only Lies van Greenfield en Cook, we gaan terug naar 1971. <tieden> Da da da da da da. Da Sitting on a dusty suitcase, people running around. No one knows my situation, having errand destination. They just look at me. Het is trouwens de koudste Koningendag, nou ja, nu heet het dan Koningsdag, het is de koudste Koninklijke Feestdag, zo hoor je het daar netjes te zeggen, sinds Koningendag 1985, ja, het is wat. Jorik Greenfield en Koek uit 1971 en het prachtige, wonderschone Only Lies. Daniel Els, oh, oh, oh. En zo aan het eind van de show hadden we nog een heerlijke ethisch plaat. Hè? Uit 1987, Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Us. Now. Nou, wij gaan dus wel stoppen nu. We hebben drie uur radio vandaag erop zitten. Het was voor mij tenslotte ook een vrijdag. Maar goed, we deden het uiteraard weer met veel plezier. Zeg, wat de show betreft, morgen zijn we er weer. Ik zou zeggen nog een hele fijne avond. En tot morgen. Bij bij zwijs, 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Michael Kames. Dit is het nieuws.